En ze weten het ook, kom, Je kan luisteren naar het Waalse gezelschap Suarez zodat het meer nacht klinkt anders met zingende zusjes en Joep van het hek. Vier uur, Marjan Koekoek met het nos Journaal. Overheden geven steeds meer ontwikkelingshulp aan landen die ze politiek of militair belangrijk vinden. De armste landen vallen daardoor buiten de boot, stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport. Als voorbeeld stelt Oxfam Novib dat sinds 2001 de gemiddelde Congolees jaarlijks 10 dollar aan hulp kreeg. In Irak, dat veel welvarender is, werd in een aantal jaren 120 euro per hoofd van de bevolking besteed. Daarnaast is de hulp aan politiek belangrijke landen vaak niet effectief. Volgens oxfam Novib moet ontwikkelingshulp ertoe leiden... dat in arme landen op de lange termijn armoede wordt bestreden... en dat er systemen worden opgebouwd voor zorg en onderwijs. Maar volgens novib directeur Karimi willen overheden snel politiek scoren... en profiteren daardoor de allerarmsten nauwelijks van deze hulp. Verder komen hulpverleners die met het geld van de regering aan de slag gaan... soms in problemen. De bevolking ziet hen als partijdig. De Amerikaanse president Obama heeft met de koning van Saudi-Arabië gebeld over de toestand in Egypte. Obama heeft tegenover koning Abdullah benadrukt dat er onmiddellijk stappen moeten worden genomen voor vreedzame hervormingen in het land. Saudi-Arabië is een invloedrijk land in het Midden-Oosten en is een belangrijke bondgenoot van de VS. De Tunesische oud-president Ben Ali heeft onderdak gekregen in Saudi-Arabië na het begin van de volksopstand in zijn land vorige maand. De rol van de VS in de onrust in het Midden-Oosten wordt vanuit de rest van de wereld steeds kritischer bekeken. Het Witte Huis heeft daarom nog eens benadrukt dat Amerika niet kan bepalen wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Oostenrijk met 3-1 gewonnen. De ruststand in Eindhoven was 1-0, na rust liep Nederland uit naar 3-0. Daarna maakte Arnautovic het enige doelpunt voor Oostenrijk. Dan nog het weer vannacht wisselend bewolkt en 1 tot 5 graden. Overdag in de middag vanuit het westen regen... en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Wachten op de wagen in de nacht, wachten op de wagen die moet komen. Uren zien verglijden, de radeloosheid versmacht. Wachten op de wagen in de nacht, wie zou de gelukkige wel zijn? Welkheid doet zij nu sneller kloppen? Heeft ze een moment al aan het huis gedacht? Wachten op de wagen in de nacht? Was ze nu maar hier, dan kon ik nukkig zijn. Nukkig zijn, het gaat niet goed alleen. Waarom moet ik hier weer ongedurig zijn? Waarom is mijn hart niet heel van steen? Ik heb nu al een eeuwigheid gewacht. Luisterend naar de wagen die moet komen. Ik heb haar al vervloekt. Gesmeekt en ook veracht. Wachten op de wagen in de nacht. Was ja. ze nu maar hier, dan kon ik me kersen. Gelukkig zijn, dat gaat niet goed alleen Zou ik zonder haar misschien gelukkig zijn Waarom is mijn huid niet heel van steen Ik heb nu aan van alles al gedacht Wachtend op de wagen die moet komen Ik heb haar al vervloekt het smeekten ook veracht, rollend in de wagen van de nacht. Wachtend op de wagen in de nacht. Remo van het Groene Wouds te vinden op de CD. Ontevreden die in 1986 verscheen, je kon luisteren naar Wachten op de Wagen in de Nacht. Dit wordt de derde uur de nacht in de anders bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1, waarin je kan luisteren en kan tegenkomen. De muziek van alle tijden, alle genres komen voorbij. En de muziek is van alle windstreken. Zoals bijvoorbeeld wat je zojuist hoorde uit Vlaanderen: Rimmel van het Groene Woud. Komend uur, aandacht voor de productie, voor een aantal producties... een paar producties, moet ik zeggen, van T-Bone Burnett uit Heden en Verleden. Zingende zusjes, die zijn er ook door de jaren heen. En we hebben, zoals ik al zei, Joep van het Hek... een gedeelte uit zijn programma Omdat de Nacht... en daarvan deze keer niet een liedje, maar een uitgebreide sketch... dus dat betekent in ieder geval lachen... Beach Boys, of lief gezegd, Brian Wilson. Dit is uit Pet Sounds. I'm waiting for the day uit de jaren zestig. I came along when he broke your heart. That's when you needed someone to help forget about him.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 It's when your face looks sad, it made me think about you and that you still love me. I'm waiting for the day En hij was toen uh, net 23, toen hij druk bezig was met het maken van Pet Sounds... de beroemde en de beruchte LP van de Beach Boys destijds. Dat heeft destijds nog de nodige kritieken opgeleverd. Want op dat moment waren we gewend uh, alleen maar beatgroepen te horen. Drie gitaren en een drumstel... Tegenwoordig is het niet veel anders, maar uh, Brian Wilson ging met zijn experimenten behoorlijk ver en uiteindelijk is het toch een van de belangrijkste LP's geworden in de geschiedenis van de popmuziek. De Beatles hebben daar de nodige inspiratie aan ons leend bij het maken van Sgt. Pepper, The Beach Boys, je hoorde ze met I'm Waiting for the Day, hoewel... De andere Beach Boys me daar nauwelijks aan te passen. Het was vooral het werk van Brian Wilson, dus deze I'm Waiting for the Day van Pet Sounds. Don't Wait Up. Diana Birch. Vorig jaar werd zij bekend en zij maakte toen het album Bible Belt en daarvan dit Don't Wait Up. Preacher standing at my door. Why you chasing a rainbow when you got a star? He said you gonna be sorry if you open that lid. I said it's too late, Daddy. I already. De technicus om uh, de geluidsknop maar dicht te draaien om de boel weg te velen. Jammer, want voor mij hadden ze nog wel een tijdje door mogen gaan. Het klonk in ieder geval heerlijk om het nog eens een keer te horen. 1973, de Elman Brothers Band, Trambling Man. Jesse K, dat was die andere hit van de Elman Brothers Band. Doen. Elman en Greg Elman die maakten deel uit van de band Doen. Die is destijds in de jaren zeventig overleden. Bij een moordongeluk kwam die om het leven. En Greg uh, is 63 jaar oud. Die leeft nog steeds. Die is uh, heel actief op dit moment. Uh, zal komen zomaar naar Nederland. Komen voor een optreden tijdens het Bospop En Een maand geleden kwam er van hem een uh, cd uit... onder de titel Low Country Blues... Greg Allman, geproduceerd door T-Bone Burnett. I country blues. Greg Elman, zijn stem kon je horen in I Believe I'll Go Back Home. En Greg Elman is, zoals ik al zei, te gast. Oh, wel te gast. Hij <laughs> zal er moeten werken, hoor. Hij zal optreden op het Bos Pop Festival dat in juli in Beert wordt gehouden. En andere artiesten, voor zover tot nu toe bekend... die zullen, zullen gaan optreden op dat Bos Pop Festival. Dat uh, zullen zijn uh, Roxette en uh, Serena Pryne. die zal daar ook verschijnen. Wie is Serena Pryne Zal je afvragen. Dat is een uh, dame uit Canada en die, uh, die houdt zich ook bezig... met uh, blues- en rock repertoire. Die is uh, Winner Writers. Een productie trouwens van uh, T-Bone Burnett... wat je zojuist hoorde van uh, Greg Allman dat I Believe I'll Go Back Home van Low Country Blues. En ook dit is een productie van T-Bone Burnett. Je gaat luisteren naar Los Lobos. Een liedje van uh, de CD By The Light Of The Moon. En Elke Limburger kent het liedje, maar dan in een andere versie. ...de nuestro amor. Die afvragen, kent elke Limburg dit liedje, maar dan in een andere versie? Het is namelijk een uh, carnavalsliedje al sinds decennia, ettelijke decennia. Beppe Kraft die heeft daar namelijk een uh, Limburgse tekst op gemaakt. Uh, in het Maastrichtse dialect wat zij zingt. En dan heet het uh, De nacht is zo lang en. Je de nu de versie van Los Lobos. Zoals hij te vinden is op de CD The Light of the Moon. En ook dat is een productie van die Berim, de beroemde Tibone Burnett. Uh, dat is echt een duizendpoorten achter de schermen. Producer, songwriter, muzikant. Zelf heeft hij nooit uh, grote hits gehad onder zijn naam. Maar hij heeft wel voor andere grote hits gemaakt. En het nieuwste wat hij onder zijn hoede heeft genomen, dat is... Uh, dat zijn de zusjes Laura en Lydia Rogers. En die hebben net een cd uitgebracht en ze noemen zich de Secret Sisters. Laura en Lydia Rogers die er behoorlijk tuttig uitzien op de hoes. Met dus, ja, het lijkt wel wat op de Tiroler kleding en dergelijke. Maar wat ze maken, dat mag er zeker zijn. Het gaat uiteindelijk om de muziek bij platen. De inhoud is belangrijker dan de verpakking, zullen we maar zeggen. En je hoorde van de Secret Sisters, want zo noemen ze zich, I've Got a Feeling. Geproduceerd door T. Bone Burnett. En zijn productie is er mede verantwoordelijk voor dat, hoewel ze er tuttig uitzien, tut dat het niet tuttig klinkt. Klinkt toch altijd behoorlijk stevig, in ieder geval. Dit wat je hoorde van de Secret Sisters, I've Got a Feeling. Net uit dus, muziek van de 21ste eeuw, dit komt uit de jaren 50. The lights in the storm. compositie is al uit 1937... gecomponeerd door Irving Berlin. Dit I've Got My Love To Keep Me Warm. Je een versie uit het begin van de jaren 50. Vier zusjes. Na de twee zusjes uh, uh, Laura en Lydia Rogers... de Secret Sisters, hoorde je de Clark Sisters. Dat zijn vier meiden op een rijtje. En Jean, Peggy en Mary... die in de jaren 50 aardig wat succes hadden. Zij noemden zich op een gegeven moment... de Original Clark Sisters. Want er waren ook nog andere zusjes die muziek maakten onder de naam Clark Sisters... en die andere Clark Sisters die hielden zich vooral bezig met gospel music. Um, kwamen allemaal uit Amerika, dat sowieso, uit de jaren 50. En dan andere zusjes die uit Australië komen... die maken behoorlijk pittige muziek. Die hadden vorig jaar een hit met Untouched... en ze noemen zich de Veronica's... De Veronica's ze noemen dus zusjes zich. En het bijzondere van deze zusjes uh, is dat ze op dezelfde dag zijn geboren. Een een eigen tweeling, deze Veronica's. Ze komen uit Australië. Brisbane, daar komen ze vandaan. En je hoorde van hen dus dat Untouched. Dit is country muziek van een groep waar je er eigenlijk niet van, van zou verwachten. Namelijk de Pointer Sisters. Ruth, Anita, Bonnie en June. En wat je van hun gaat horen, dat heet Fairy Tale... I've been waiting for so long so and just long. found out there's something, something wrong and nothing will get better if i stay To move on. En toen waren ze nog met z'n vieren Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer De Pointer Sisters uit de jaren 70 74 om precies te zijn Met het countryachtige fairy tale, De Pointer Sisters En je kent van hun vooral dit nummer Maar daarvoor laat ik je nu het origineel horen Dat onlangs uit is gekomen De Bos in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no, say you don't like it. But girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss, on fire Say I wanna stay You say you wanna be alone you Say you don't love me But you can hide your desire When we kill You got a hope. Die man, die halverwege seizoen op mij stond te wachten na de voorstelling in Hoofdrol. En die man die, die, die, die stond te wachten samen met die hond, Wim de Vries. En uh, ik kwam naar buiten en hij zei, nou meneer van Teck, u gaat wel te tekeer hè, tegen de mensen. Ik zei, hoe bedoel je? Hij zei, nou, uh, u zegt dat we moeten leven en dat we niet zo moeten zeiken en dat we moeten genieten en dat het leven zich afspeelt voor de dood. Ik zei, ja, ik heb mijn eigen repertoire wel. Hij zegt ja, maar u gaat zo tekeer tegen de mensen. Maar wat u niet weet, ik zat achterin en, en ik heb op dit moment een burn-out. Ik zeg, een wat? Een burn-out. Ik zeg, weet je wat een burn-out is? Je crematie. Dat is een burn-out. Ja, af en toe ben ik zo klaar met dat waakvlamgelul van iedereen. Mijn halve generatie, hoe is het? Ja, ik heb een burn-out. Wat heb je dan? Ja, ik tril als ik wakker word. Nou, ruk je af, is het klaar, vlekker de hotballen. Gaat toch godverdomme een beetje leven, man, stelletje, welvaart, zeikers, dievestering. Ja, zo'n avond wordt het, op pakken. <tied> <tied> toen, toen, toen zei hij tegen mij, hij zegt, ja, maar u gaat ontzettend een keer tegen de mensen, maar weet u wat mij opgevallen is, meneer van tek? Ik zei, nee, hij zegt, u doet er ook humor bij. Ik zei, minder je dat nou? Hij zegt, ja, dat is mij opgevallen. U doet er ook humor bij. Hij zegt, en wat ik nu kwam vragen? Want misschien kan ik een beetje humor van u krijgen. Ze meent het nou echt? Ik zeg waarom? Hij zegt, nou, ik wil mijn vrouw ook wel weer eens dat lachen maken. Ik ze, God. Ik zei, maar hey, ik geef geen humor weg. Ja, dat is geen gierigheid. Maar dat komt ook doordat ik Ja, ik kan het niet. Ik weet, niet, ik weet zelf vaak niet helemaal hoe het werkt bij mij, hoe het zit. En dat, dat is echt zo. De, vaak gebeurt er iets en dan. Om zo'n een voorbeeld geven. Ik speelde de laatste voorstelling in Doetinchem. Ik rijd naar Doetinchem en toen hoorde ik op de radio... dat er in Doetinchem was er een meneer aangehouden... want hij had zijn vrouw aan een boom gebonden. Dus ik kom s'avonds het toneel op. Ik zei, nou, hij wordt zeker met de hond op vakantie. Weet je? Dat, dat, ja, ik vind het zelf ook heel geestig. Maar, maar, maar, maar ik weet dus niet hoe het werkt, weet je. Dat is... Dat is... Maar dat, dat is ook raar. Humor is een, is een ontzettend rare manier van, van, van communiceren. Die kan ook wel eens een beetje misgaan. Een tijdje geleden, weet u wel, toen lag uh, Harry Mulisch op sterven. En uh, ik vond het nogal lang duren. En toen, uh, ja. en toen zei, zei ik zo tegen de zaal, ik zei, ja, maar het duurt ook even, want... Uh, ja, Jeroen Crabé is nog niet terug van vakantie. Ja. Ja, je moet uitkijken. Hè? Je moet uitkijken. Met... Ook met politieke grapjes moet je uitkijken. Hè? Uh, u weet dat we op dit moment een nieuw kabinet hebben? Of zegt u van, oh, dat is zo vlug gegaan, dat is even... <lacht> nou, we hebben op dit moment het kabinet Wilders. En, uh, en, uh... Ja, ja. en dat is gekomen door Maxime Verhagen. Dat is een katholiek die zich op hoge leeftijd nog een keer heeft laten misbruiken. Dank u wel. Alleen vond hij het nog lekker ook. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Ja, ik heb, een beetje, nou, ik heb geen hekel aan vragen, maar ik vind het wel een beetje, weet je, Ik ben gewoon voldoende een 30 jaar cabaretier, ik probeer 30 jaar naar het CDA te slopen. Nooit gelukt, doet hij het, weet je, dat vind ik dan. Want er blijft natuurlijk geen fuck over van die partij. Ja, een fractie, maar voor de rest... Uh... Nee, maar goed, we hebben dus nu... Ja, ik moet even zeker weten, kan ik gewoon een grapje over de PVV maken of... Zegt u dan, we komen nu je brievenbus pissen en... Uh... Dan gaan het gehoorapparaat van je vader even molesteren. Als u mij wil bedreigen, ik zit in kleedkamer 3 daar zijn nek. Dus dan komt u gewoon binnen en er veel taalfouten, dan weet ik zeker dat je lid bent. Zullen we het zo afleggen? Ja. En wat nu klapt, moet je helemaal niet vertrouwen, laat ik het zo zeggen. Nee, maar weet je wat ik jammer vind van dit kabinet Wilders? Dat vind ik echt jammer. Dat hij geen, geen ministers levert. Ik heb zulke mooie herinneringen aan de LPF, weet je. Dat, dat, dat, dat, ja, dat was toch, was toch een gouwe tijd, weet je. Toen dat oude schroot Den Haag binnenkwam strompelen. Dat was toch geweldig. Ik zou nu zo graag die Lucassen op gezinszaken willen hebben. Ja, ja een man die het voorbeeld geeft. En, uh, en, en, en die hero Brinkman op defensie. Hey, Straal bezopen met zo'n bijl. Dat lijkt me echt... Uh, dan voel ik me veilig, zal ik maar zeggen, weet je? U weet wat ik bedoel? Als die Gozo die barkeeper op zijn bek timmerde. En toen zei hij: Ja, dat komt omdat ik aan de drank ben. zei hij toen. Is ook leuk als je hero heet, maar goed, het moet hij weten. <lacht> hij, hij wilde toen van de drank af en toen wist hij niet hoe het moest. Toen werd ik gebeld. Ik zei: Nou, boor moslim. Dit <lacht> is de moeilijkste van de hele avond. Als je deze hebt praat... gehad. Nee, je moet met humor, met humor moet je uitkijken. Ik, ik overtoep mijn hand ook wel eens. Dan, dan wil ik iets te actueel zijn of zo. Of, er zijn ook onderwerpen waar je geen grapjes over kan maken. Zoals, nou, nou ja, gewoon laat maar noemen... wat er laatst met, met Anthony Kameling gebeurde. daar nou, maak ik gewoon geen grapjes over. En ook niet omdat ik daar een jaar daarvoor ben ik daar enorm mee op mijn bek gegaan... toen een Duitse keeper die had zelfmoord gepleegd. Misschien kunnen ze het nog, nog herinneren. En toen kwam ik s'avonds het, het toneel op... en toen dacht ik, daar kan je geen grapjes over maken. Maar ja, ik had er wel een en dan... <lacht> En, en, en, en daar heb ik zo'n spijt van. Ik ga die grap ook nooit meer herhalen. Of u moet zeggen, nou Joepie, kom op, man. De deuren zijn dicht, het is zaterdag, kom op, man. En het was een Duitser, kom op, man. Ik zei toen, het is wel een goede keeper, anders had hij de trein wel gemist. Hij kan niet, hij kan niet. Ik ben ook even schrikkelijk op mijn bek gegaan met een grapje over, uh, over uh, prinses Christina. Dat speelde ik in Den Haag. Daar De is toch een beetje tuttig. En, uh, en toen zei ik uh, dat ik uh, smiddags langs het uh, hoofdkantoor van prinses Christina was gekomen. Langs uh, uh, Paleis Noordeinde, weet je wel. Ik, uh, waar ze met al die bv'tjes zitten voedselen onder leiding van Hans Klok, weet je wel. En uh, dat Hans Kassan opeens zegt, oeh, bv foetsie. Weet je wat dat, dat, dat. <laughs> Hoe zat het ook weer met Christina, Christina? Ontduikt de belasting niet. Christina ontwijkt de belasting. Ook weer zo'n fucking oranje term is dat. Dus als wij de viskers aanzien komen, doen we allemaal zo. Maar zij is blind en zegt: stapje je op zij. Ja, ik ben niet echt een groot aanhanger van het Koningshuis. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik vond de laatste koning in de dag minder spannend dan die keer daarvoor. Laat ik dan... U weet wat er toen gebeurd is, u dat u nee, praat me even bij. Nou, ja, dan praat ik u even bij. Uh, u weet, Koninginnendag wordt altijd gevierd in streken waar ze nog een beetje geloven in die Efteling familie, hè? In maar is toch wel wat dat spul willen wuiven, zou ik zeggen. Wij, wij, wij hier in Amsterdam zijn allemaal van... Uh... Eerst dat paleis terug, godverdomme. Dat is toch een andere tekst. Bij de laatste dodenherdenking stond ik naast de zwerver. Ik zeg, roep jij eens wat? Nou, je Het kan die dikke prins nog hard rennen, hè? Godverdomme. Nee, als het echt misgaat, dan kan je op hem rekenen, hoor. Dat ging niet. Godverdomme. Nee, maar daar, daar in Apeldoorn, kijk, daar willen ze het nog wel vieren. Daar zijn ze zo doorgereformeerd dat zien ze een demente kat nog voor een poema aan. Die zijn... Uh... U weet ook wat er met die gozer in de Suzuki is geweest? Nee, nee. Nou, er was een gozer in de Suzuki. Zeker een Karst T, later Karstiti genaamd. En, uh, en die probeerde die bus te raken die kwam die naald. Weet je dat verhaal? Nou, ik zal vertellen wat er gebeurde. Die bus met uitkeringstrekkers, die komt... <lacht> ik herhaal. <lacht> nee, maar je weet wat ik bedoel. Al die kakkers bovenin. Van nou, we hadden liever willen vliegen op jullie kosten. Die, die, die. En toen kwam die gozer met die, met die Suzuki en die Jensen op die naald. Nou, daarna hebben we allemaal die beelden gezien. Eerst Willem-Alexander. Toen Maxima. Nou, die was echt wel wat gewend met haar vader. En, en, en... En toen Trix met dat stijve kapsel. Doorrijden. Is, is toch ongelooflijk? Daar kan je voor worden aangehouden, weet je dat? Doorrijden na een ongeluk, dat is een... Dat is een misdrijf, dat is een misdrijf. <lacht> maar onze voorstinnen op gewoon doorrijden. En Trix die belt mij altijd even na, koningin, en dacht dat is een oude traditie. En, uh, en die avond belde ze ook en zei, hoe wordt Joepie? Ik zeg, hoe wordt Joepie? Joepie? Ik zeg, je moet je schamen, Muts, je moet je schamen. Ze zei, ja, deed ik het niet goed? Ik zeg, deed het niet goed. Je ging godverdomme je mens. Waarom? Ze zei, ja, weet ik veel. Ik dacht, het is Christina. Die zei, kom wat later met eigen vervoer. Ja. Jij zit te twijfelen, hè? Jij zit te twijfelen. Let Je kon ze nog eens een keer horen met hun uh, Don't panic. En daarvoor hadden we dan Joep van het Hek met een gedeelte uit het programma Omdat de Nacht. En je hoorde Erik, majesteit en humor. Goed, zo dadelijk dan hoor je het nieuws. En tot die tijd de Reuters.